Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op een donorconferentie in Tokio voor Afghanistan hebben de 70 deelnemende landen voor de komende vier jaar in totaal 16 miljard dollar steun toegezegd. Daarmee moet worden voorkomen dat Afghanistan na het vertrek van de buitenlandse troepen in 2014 teruglijdt naar een chaos. Afghanistan krijgt verder nog miljarden voor de opbouw van het eigen leger. De landen op de donorconferentie eisen wel dat het land de corruptie aanpakt en het rechtssysteem hervormt.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 West-Afrikaanse landen hebben Mali opgeroepen de VN om militaire steun te vragen bij het heroveren van het noorden. Dat gebied is sinds maart in handen van extremistische moslims. Die hebben eeuwenoude beelden en graftombes van islamitische heiligen stuk geslagen omdat ze de heiligdommen beschouwen als afgoderij. De buurlanden willen dat het internationaal strafhof in Den Haag oorlogsmisdadigers uit Mali gaat berechten. Het weer, veel bewolking met regen- en onweersbuien. Vanmiddag misschien wat zon. Het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7. lukt. Hallo allemaal, het is uh, drie minuten over 6, 8 juli 2012. Als je net wakker bent, dan hoop ik dat je goed hebt geslapen. Als je denkt van, verrek, ik moet nog naar bed, dan is het best wel laat voor je geworden. Maar nou, dan hoop ik dat je een leuke avond hebt gehad. In ieder geval, goedemorgen, we gaan het praten we gaan praten over de koers. Toen de, de Frans, ik zat zo te kijken gisteren. En ik dacht van, nou ja, hè, na die enorme valpartij van vrijdag, moet het dan vandaag maar gebeuren. Zaterdag, eerste bergetappen, Mollema, Geesink. Kruiswijk. Al die mensen zouden allemaal wel kunnen fietsen en allemaal wel de berg op kunnen komen. Helemaal niets. Wat er misging, dat hoor je zo meteen van Leon Gruyderij van Het is Dan volgt het allemaal op de voet. Verder spreken we met Hans of Marianne Verlinde. En dan denk je misschien van, nou, wie is dat eigenlijk dan? Nou, dat is de moeder van een van de uh, mensen die meegaat naar de Olympische Spelen. Namelijk Yuri Velinde. En Joeri is zwemmer, Die ken je misschien ook wel helemaal niet zo heel erg goed. Maar we vinden het leuk om hem en vooral zijn ouders zo een beetje te volgen. Van, ja, hoe bleven zij nou... Dat, dat officiële, officiële uitzwaai-moment bijvoorbeeld. En hoe beleven zij nou de Olympische Spelen? Dat allemaal zo meteen. En uh, we hebben het ook nog uh, over Alicante. Het nieuws van Alicante. Maar eerst voetbal. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En dat doen we uiteraard zoals elke week met Ferdinand. Ferdinand, Goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbuks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 8 juli 2012, een week die weer achter ons ligt. De week waar er nog werd nagepraat over die eclatante overwinning van La Furia Roja op de squadra Asura met veel machtsvertoon. De week waaruit bleek dat vijf bondscoaches die op het EK aanwezig waren de handdoek in de ring hebben gegooid. De week waar de stadionclub uit Rotterdam middenvelder Karim El Amadi zag vertrekken naar het Engelse Aston Villa... De week waar Fred Rutte terug is op het hoogste niveau in het betaalde voetbal... en dat bij Vitas uit Arnhem. De week waar twee dissidente PVV'ers een bom liepen, lieten afgaan... in het hart van de PVV-fractie onder het mom van Wilders is een leugenaar. En Luc, het was de week waar vanuit Seist het nieuws de wereld incijpelde... dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach is... Hij pakt rond 1 augustus de werkzaamheden op met in zijn kielzog. Danny Blind. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, en die orde van de dag is eigenlijk toch wel een beetje Louis van Gaal nog steeds. Want, uh, nou, het is niet echt een verrassing, toch, dat hij bondscoach geworden is? Nee, heel kort over de persoon van Gaal en wat er allemaal gaat gebeuren. Luc, ik denk dat de bond de juiste beslissing uit diverse kandidaten heeft genomen. Kijk, Louis is of het is niet die Louis meer van 10, 12 jaar geleden. Hij heeft geleerd, is gelouterd, is ook een stuk ouder geworden. Hij zal wel op korte termijn orde op zaken moeten stellen. De bezem erdoor? Ik denk het niet. Wel gaan bepaalde spelers de laan uit. Mathijzen, Bauma, Bommel, Vlaar, Boularoes. En de rest met hun zal Van Gaal verder moeten gaan. De groep uitdunnen? Ik, dat denk ik ook niet. En er is nog talent, Luth, Zat aanwezig. En nog meer zelfs. Ik denk aan Narsing, Willems, Butner, De Vrij, Ver, Viergever, noem maar op. Ook maar heel niet te vergeten. En wellicht duikt er nog meer op. Hm. Mogelijkheden zat. Twee dingen zijn heel belangrijk. Die gasten hoef je het voetbal niet meer te leren. Er moet rust zijn. Geen gemor. Een goed collectief. En ik denk dat Louis dat aan kan. Ja, denk en... je dat? Want eh, als, als ik Louis van Gaal zo zie, dan, denk ik, dan is het nou niet meteen het eerste wat ik denk van... Oh ja... Lekker rustig. Uh, nee, kijk, als Louis... Uh, Louis staat er. En als Louis er komt aanlopen, dan komt er wat aanlopen. Alleen, in de afgelopen 48 uur zijn er weer allerlei geintjes verschenen via Twitter of weet ik veel. Um, dat uh, in feite uh, we een, een, een meer van soort van heftige persconferenties gaan krijgen dan de andere zaken. We weten hoe Louis ervoor zit bij een persconferentie en hoe dat allemaal gaat en hoe hij de media benadert. Maar nogmaals, ik denk dat deze man in de, in de, in de, in de loop van de tijd uh, uh, bepaalde dingen heeft geleerd. En nogmaals, het is een gelouten, de coach. En ik denk toch dat ergens de bond een, een, een, een goede beslissing heeft genomen. We hadden het de vorige week over Luc toen met, met Gullet. Die werd gewoon gepresenteerd joh, op, op de televisie door, ja. Ik, uh, je weet wel wat voor programma ik ja Ja, voor ja ja. Ja, maar weet je... Uh, er zijn nog meer kandidaten geweest. Ja. En kijk, advocaat konden we afschrijven, Koeman konden we afschrijven en zo kan je doorgaan. De had er geen zin in. En ja, ko een vraagteken. Dus je komt toch ergens neer op Louis. Ja. Wat, wat, wat heel belangrijk is, is dat er, want het is kort dag, het is twee voor twaalf, 15 juli, ja, barst het weer los. En dan staat België op, op, op, op de stoep met in een, in een oefeninterland. En ik heb begrepen dat die wedstrijd nu al totaal is uitverkocht. Men, men kijkt er naar uit. Ja, tuurlijk. Ja. Men, men gaat kijken van ja wat gaat er gebeuren wat gaat Louis doen Wie... Ja die Belgen die denken ook dat ze een keertje kunnen winnen natuurlijk nu Ja zeker dat, dat denkt België zeker maar goed weet je het is een blijf voetbal en Louis zal toch uh, binnen nu en samen met Danny Blinter, want die, die wordt dan zijn assistent, uh, er zal toch wat moeten, moeten veranderen. Kijk, je moet geen uh, uh, andere stokers hebben. En ik denk dat er met bepaalde spelers, en dat kan Louis ook heel goed hoor, uh, uh, ja, er zal gepraat moeten worden, Luc. En, ja. en nogmaals, je hebt altijd uh, mensen die het niet eens zullen zijn met de benoeming van uh, Louis. Ik, ik, ja, iedereen zit nou te wachten, misschien heeft hij het al gedaan uh, ja, vanuit de berg in Barcelona. Hè? Johan Cruijff. Ja. <laughs> ik, ik, ja. Ah, het is morgen afwachten, de, de krant van morgen en kijken ja, wat, kijk wat hij vindt. Maar, Luc, kort samengevat, joh, ik denk dat Louis op dit moment de, de, de gewezen man is en het is afwachten hoe hij het zou doen. En we ja. hopen dat alles goed gaat. Want, en, en dan niet meer terugkijken hè, op het afgelopen EK. Ja, dat zullen we zeker nog blijven doen hoor, maar uh, we moeten vooruit. Ja, precies, precies. Daar moeten we niet te veel meer over praten. Inderdaad. Wat misschien wel interessant is, is volg jij een beetje de, de voorbereiding van alle, van alle teams? Want ik, ik weet dat uh, Ajax die heeft alweer getraind op de Lutte in de buurt van Oldenzaal, op het trainingskampje. En, uh, en volgens mij is is Feyenoord ook alweer begonnen. PSV is bezig. Ik hoorde dat advocaat had gezegd dat, uh, dat niet al zijn spelers even fit waren. Die was een beetje boos. Ik uh, volg het, ja, tussen neus en lippen door. Hoor. Kijk, we weten dat alles een beetje zoals is begonnen. Nog, nog een dikke vijf weken, Luc. Het ja. begint de competitie. snel. Al, heb, ja, ja, het gaat heel vlug, joh. En daarna hebben we uh, Champions League. Maar goed, om even terug te komen op uh, wat er gebeurt rond de clubs. Vrijwel iedereen is begonnen. We hebben weer de, de, ja, de open dagen. In de Domstad hier heeft de FC Utrecht al zijn, zijn open dag gehad. Druk bezocht. Ja, ik heb het gelezen hoe... Uh, Advocaat heeft gereageerd en wat, wat er nu speelt, met name bij PSV hoor, dat mensen te wachten op de komst van Narsing. Want het is een getrek weer tussen, tussen Ajax en, en, en, en PSV om Narsing. Ik ben echt benieuwd, want er zal een van deze weken, een van deze dagen een beslissing moeten, moeten vallen. Yeah. Uh, even kijken met een schuin oog naar, naar Asset, die is ook begonnen. Ja, San Marco met, met zijn Heren Vede in het Hoge Noorden. Dat wordt ook wat, want ja, die man die mist daar de hele vooroordeel. Joh. Ja. Ik bedoel, Elsa die weg, Dost die zit al in Duitsland. Ja, Narsing, die die, die keert daar niet meer terug. En, ja, en Feyenoord, daar is ook het hele middenveld zo wat pleiten, joh. Ja. En uh, ja, we hebben Klaas hier nog. Amadi is weg. Feyenoord is bezig met een jongen uit, uit uh, Noorwegen. Die schijnt zich al te hebben gemeld in die de die Kuip. Is, is dat die Sing? Die, ja, die harmate, sing ja yeah, het yeah. yeah, schijnt een, een, een talent te zijn, maar dit is nog geafwachte dat dat we vorig jaar met Guidetti. Ja. Die heeft zich ontpopt als een soort van idool daar in de Kuip. Maar ja, ja die is nou weg, hè. En Feyenoord zit met, met, met, met ja, wie, wie, wie gaat spelen in de spits? Ja, ja, ja. Kijk, hij heeft nog wat achter de hand, hoor. Maar ze zijn bezig geweest met Luc Castaños, maar uh, die is niet los te weken bij uh, Internationale, maar, maar kijk, alles zo door... Uh, door uh, als je alles gaat doorlichten... Uh, die clubs zijn volop in, uh, in training... En we hebben eind van deze maand die voorronde Champions League, waar Feyenoord zal, zal gaan uh, deelnemen. Mm -hmm. Met misschien, ja, misschien hoor, ik, ik, ik denk het zelf niet, maar goed, uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Kort samengevat, ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor en ja, op dit moment uh, volg ik natuurlijk ook... Uh, ik heb gisteren heerlijk uh, uh, zitten kijken naar een potje tennis, ja, oh ja. ja, dat, ja. Was, dat was geweldig joh, met, uh, met Williams en uh, ja, de, ook de, de, de heren op de fiets, ja. dat, die zie ik ook ja, voorbij je komen. Ook al, je hebt ook wel van andere sporten, ja? het is niet dat je alleen Nee, nee, nee. Ik, ik volg ook. En ja, de Olympische Spelen, hè, die ja, komen die er komen. ook zo aan. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ik ben de man van het voetbal. Maar uh, die, andere, die andere zaken volg ik ook. We gaan het, uh, we gaan het uh, volgen en ook de, de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En uh, de Champions League en alle andere Europese wedstrijden. Dankjewel, Ferdinand weer. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal. En tot de volgende week. Dag. Be me bright En just so. Sportzomer is in volle gang. En dat is voor sportgek Nathalie. Alle reden om elke week in 4 even een ode te gaan brengen aan een van haar favoriete sporters. Nata Liefde voor Sporters. Oh, wie valt daar nu? In de... Oh, nee. Het is toch niet Hogeland? Oh, kijk nou toch ja. hier wat hier gebeurt. Die auto moet om die boom Oh, oh, oh, oh, oh. Jongens, wat is hier gebeurd? Hogeland. Een auto! Nee, nee, dit geloof je toch niet? fletcher Owner wordt hard gevallen. Wat in die hacker, dit is niet... Dit kan niet waar zijn. Johnny Hogerland. Beroep, wielrenner en... Kultheld. We rijden gewoon kop over kop en we rijden rechts van de weg. En ineens uh, die auto, ik weet niet wat er komt, hij moet uitwijken. Hij pakt Fletcher mee en... Ik word gewoon met 60-65 uh, in het prikkeldraad gelanceerd. Ja, mijn bil moest gehecht worden. 11 hechtingen in mijn bil. Uh, 11 hechtingen in mijn linker kuit. En dan nog uh, hier in mijn knie. In mijn knie uh, ja, net op de. net, net naast de pees. Dus als het in de pees is, dan kun, je, dan kun je niks meer dan kun je stoppen. En, dus 33 hechtingen in totaal. Dus is genoeg, denk ik. Ja, ik vloog over de kop, ik zat vast in een prikkeldraad en ja, ik keek naar mijn benen en ik zei, het eerste wat je denkt is verder fietsen. Ik heb een paar verschrikkelijke snijwonden en ja, ik denk dat dat wel goed komt, ik heb geen breuk of niks, maar ja, het is een heel emotioneel en toen de Franse Tappen vooruit zit, je pakt de berg draaien, en je kunt over de rit rijden en dan word je op zo'n lullige manier uit de ja, dat gaat er heel veel door je heen. Ja, nu had het wel. Ik uh, ben inmiddels een beetje van de streep gekomen, maar ja, het was een uh, hel. Maar Johnny gaat altijd door. Als ik uh, mijn lichaam mee wil, dan ga ik zeker niet afstappen. Ik ga niet uit de Tour stappen, uh, omdat ik, uh, ik wil gewoon echt de tour heel raar uitrijden. Alleen ja, het moet wel gaan. Ondanks wat er allemaal gebeurd is, heeft Johnny wel gedaan wat hij aangekondigd had. Namelijk de bergtrui terug veroveren. Hogeland kan gewoon zelf op een Kijk, krijgen. kijk, kijk, kijk, hij kan lachen. Goed gedaan, Johnny Hogeland. Vanaf dat moment is Johnny mijn grootste wielerheld. Ja, ik dacht dat we vertrekker kwijt weg. En ik dacht, zo, we zijn gelijk weg. En ik dacht uh, twee keer net voor de top van de, van de weet ik van hoe die kuchten heet. Ja, dat is mijn mooi. Ik heb... Bepaalde stukken dat ze een kilometer lang tien rijden dik stonden. En dat ik gewoon, maar gewoon, alleen hoefde mijn stuur vast te houden en de trap hoefde ik niet. Dus, heel indrukwekkend. Ik had bij de tranen bogen, maar zullen we niet Op het eind was ik blij dat het over was eigenlijk. Johnny, kom je vandaag wel heel over de streep? Als eerste? Ik eh, een wikkel, hè? Waar? Ja. ik nee, ben Johnny. Volgende week brengt Nathalie weer een ode aan een andere sporter... en dat doet ze nog zolang de sportzomer duurt. Dan, het is uh, bijna 10 minuten voor half 7. Tijd voor het nieuws met de in Alicante geboren Nederlander... Ivo nieuwe Nieuwenhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, señores y señores. Muy buenos días. Het Spaanse nationale elftal heeft vorige week zondag het EK voor de tweede keer op rij geweten te winnen. En dat is niet alleen goed nieuws voor Spanje, maar ook voor de spelers van La Furia zelf. Ze ontvangen door de EK-winst namelijk 300.000 euro de man. Duizenden Spanjaarden vragen nu op internet dat de spelers dit geld schenken aan goede en sociale doelen. Een van de oudste en bekendste filmfestivals van Spanje in het Alicanteese kustdorpje Alfaz del Pi dit jaar zijn 24 e editie. Citroenen uit de regio Vega Baja brengen momenteel zo weinig op dat diverse landbouwers zijn begonnen deze vruchten cadeau te geven of ze gewoon aan de boom te laten hangen. Een landbouwer die op zijn akkers citroenboom heeft staan is gemiddeld circa 18 cent kwijt aan het produceren van een kilo citroenen. Dit geld gaat op aan het irrigeren, bemesten en behandelen tegen plagen, aan materiaal voor irrigatiesystemen en aan het betalen van personeel dat de bomen snoeit en de grond bewerkt. In december werd door de exportbedrijven echter maar 6 cent per kilo geboden voor een kilo citroenen. een derde dus van de kostprijs. Momenteel zou die prijs zelfs nog lager liggen. De lage prijs wordt veroorzaakt door het grote aanbod van goedkope citroenen uit Turkije. En dan el tiempo, ofwel het weer. De komende dagen alleen maar zon, het wordt gemiddeld zo'n 30 graden. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. van ne Mademoiselle 19, en dit is onze officieuze tourhit van 47. 7 Vorige week uitgekozen door Guus Hoogaert, die dacht, nou weet je wat, dat mag gewoon een keer allemaal wat hipper en wat moderner, die Franstalige liedjes op Radio 1. En uh, vandaar deze nieuwe track van Mademoiselle 19. Elke week krijg je hier in BNN University... Ach, elke week krijg je hier in 4.7 de BNN University Backstage Update. kijk je achter de schermen, want dit programma wordt namelijk helemaal gemaakt... door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, René en Nathalie eigenlijk allemaal? Wieke, geef je een update. BNN University. Backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 8 juli. Ja, René en ik moeten nog steeds ons medefeutje Nathalie missen. Want mevrouw zit nog steeds op haar luie reet in Italië. En waar René eerst nog als drankorgel werd bestempeld. En ik uh, viel van de barkruk af. <laughs> Ongeveer. <laughs> je viel van de kruk... Kruk af? Ja, ik was dat zeg maar dat je zo denkt dat je stabiel zit en dat je zo heel lang zo. Uh, en toen, toen lag ik uh, te kijken is het nu de beurt aan Nathalie, want ze sms'te ons afgelopen week... dat ze de ene na de andere fles rode wijn achterover tikt in Florence... tussen de Italiaanse papies. Dus dat gaat lekker. René en ik daarentegen zijn wel druk aan het werk geweest. Zo was René te gast in... van het programma Lust om te praten over... jawel, haar kinderwens. Oh, ik zou me niet voor kunnen stellen dat onze pa dan in één keer zegt, ja... Ik ja. oh, ben het toch niet. Kon ik ik Brabant. Naar buur Pierke, dat is het Ach, meisje toch. La ze maar lullen. Maar goed, ik moet gaan, want ik ga zo meteen aan het werk voor 3FM op... Sensation. Dus ik ga gauw met de voetjes van de vloer. Kan je ons nou echt geen zeven daagjes missen? Kijk dan op facebook.com slash University. Of onze Twitter, at University. Ja, en je kan je trouwens ook nog steeds aanmelden als nieuwe feut voor BNN University. En dat kan dan weer via bnnuniversity.nl. Tot volgende week. Oké, okay, doei. Kijk, cijfer, bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken? Media-redacteur Bart Harleman, die weet dat allemaal. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, er valt nog wel wat te kijken, want het is echt diep, diep, diep... in de komkommertijd, op het TV-gebied. Het is schrapen, er wordt veel herhaald. Het is natuurlijk heel veel sport. Kijk, smiddags is natuurlijk Tour de France. Nou, s'avonds hebben we dan natuurlijk ook de Mart... die in zijn eentje ons hele breedbeeldscherm vult. Ja. Dus, en zomer in Hilversum is natuurlijk eigenlijk altijd hetzelfde. Je gaat gewoon heel veel dingen herhalen en... Ja, er komt eigenlijk bijna niks nieuws. Dus het is, uh, het is lastig. Ja. Dus daarom heb ik vandaag ook maar, uh, maar één kijktip. Eén maar kijktip. dat compenseer ik wel zo meteen. Oké, okay, nou kom maar op met die kijktip. Nou, dat is uh, heel simpel. Dat is vanavond al okay. om, uh, om uh, vijf voor half acht, Nederland 3. De klusjesmannen. De klusjesmannen zijn ja, terug. Ja, ze zijn terug. terug. Sanderland, ik ga en Ramon Verkoeien. Ramon, weet niet wat eigenlijk het achternaam Verkoeien is, maar dat is eigenlijk de sidekick van Timur op 3FM. Mm -hmm. Twee, 3FM DJ's, allebei van, van BNN. Uh, in het eerste seizoen gingen ze uh, vakantiebaantjes testen. Gingen ze in de supermarkt werken en ze hebben nog op, in een De leukste was vol die in. Uh, in het kinderdagverblijf. Ja, kinder, nou, was geen kinderdagverblijf, maar ze ja. in een pretpark. Oh, ja, ja, ja. Uh, ik weet even niet meer welke. Ja. Een van de, de zovele. Waarbij ze onder andere een kinderpartijtje moesten uh, ja. verzorgen, verzorgen. Hilariteit alom. Uh, <laughs> dit, is, dit is typisch een programma. Weet je, je moet gewoon kijken met een, met een glas cola en een zak chips. En niet nadenken, want het hoeft niet. Er zit geen diepere betekenis achter. Het is dus gewoon dom lachen. Ja. Heb je nog gezien de eerste goed. aflevering? Ik heb een klein stukje gezien. Want ze hebben al een paar fragmentjes hebben ze op YouTube gezet. En uh, ik moest wel weer heel, heel hard lachen. Okay. Maar het is ook wel een hele flauwe, flauwe humor. De, ja. de beroemde zin, tik hem ouwe... ...komt uit de klusjes, Oké, okay, nou, uh, iets, iets voor half acht op Nederland 3 En uh, hoeveel mensen gaan er naar ja, kijken? Ja, dat is afhankelijk van het weer, hè. Maar dus, uh, vorig jaar heeft het ook best wel goed gedaan. Toen werd het ook in de zomer uitgezonden. En het is, uh, ze zitten ook altijd uh, bij Series Request, uh, doen ze oh, altijd ja. dingetjes natuurlijk... Waar, ...waarbij ze binnen een bepaalde doelgroep een hele grote bekendheid hebben. Ik zeg uh, 400.000 kijkers. Oké, okay, 400.000 mensen gaan daar dan naar kijken. En dan de rest, want ja, dan, je hebt geen kijktip meer. Wat moeten we dan? Ja, en dan gaan we toch het, het woord... Uh, ACTA is gelukkig is, uh, is afgeschoten door het Europees parlement. Dus we le mogen lekker blijven downloaden. Er komt ook geen downloadverbod, dus uh, we kunnen lekker downloaden. Dus ik heb even twee downloadtips. één uh, serie en één, uh, één film. Oké. Okay. We beginnen even met de serie. Uh, dat is een serie waar jij uh, de eerste aflevering ook al van gezien hebt. Namelijk The Newsroom. Oh ja. Uh, geschreven door Aaron Sorkin, die uh, voor, voor sommigen misschien nog wel bekend is als uh, de man achter uh, de, uh, West Wing mm -hmm. en uh, Studio... Studio Sixty on the Sunset, Sunset Strip. Strip. Ja, Studio 60, zoals iedereen dat gewoon noemt. Yeah. Uh, die heeft dus nu een nieuwe serie geschreven over, uh, nee, de naam zegt het eigenlijk al, <laughs> een, een newsroom, een nieuwsprogramma, en hij volgde eigenlijk nou ja, de presentator, de, presentator, de, de, de redactie. Um, en in de eerste aflevering kom, kom je er eigenlijk achter dat die presentator eigenlijk heel erg moeilijk is om mee te werken. Uh, zijn hele redactie is ook ontslagen en hij krijgt een totaal nieuwe uh, redactie onder leiding van zijn ex, mm -hmm. als ik het goed heb. In de eerste. In de Zoals dat dan gaat. Zoals dat dan gaat. Dat wordt later natuurlijk allemaal nog wel, uh, allemaal uitgewerkt. Die ex heeft jarenlang in oorlogsgebieden gezeten en zo. Ze dus heeft ook weer met allerlei trauma's te maken hebben. Um, je krijgt een heel mooi. Ik vind het wel heel, heel goed dat je een, een kijkje achter de scherm krijgt van, van hoe zo'n nieuwsprogramma eigenlijk uh, werkt. En wat heel leuk is wat ze gedaan hebben, is daadwerkelijke nieuwsfeiten uh, toegepast in het programma. Dus de eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over uh, nou ja, de, de olieramp in de oh, Golf ja. van Mexico. Uh, uh, uh, licht ongeloofwaardig dat ze wel in dat eerste, dat ze ik geloof ik in een programma van een uur of zo, vijf scoops naar boven halen ja. over namelijk de, de, er was geen toezicht, de, de, de, ja. de, de put, uh, uh, de deksel kon niet gesloten worden. En in worden, drie hè. minuten tijd hadden ze ook echt allerlei dingen, enorm veel experts die alles al wisten, die precies oké, okay, dat en dat en dat, precies. dus is gebeurd. Dus, dus dat is gebeurd. Dus dat was een tikkie ongeloofwaardig ja, vond ik soms. Even, even een leuk weetje. Op een gegeven moment wordt er namelijk even gebeld met, uh, met een jongen die dan de toezichthouder, of die de, de, zou dan het de, de, de, de, de olie platform hebben gecontroleerd. Ja. Die komt alleen met zijn stem ja. in de uitzending. Eric Neil heet die in de serie. Weet jij van wie die stem is? is nee. Van een bekende acteur. Nee, geen idee. Het is namelijk de stem van, ik heb het nog even opgezocht, van Jesse Eisenberg, die de hoofdrol speelt in de Social Network. Aha. Weergeschreven door Airsoft. Ah. Ja, even leuk, leuk. Weet je, Even leuk weetje. Ik zat er te luisteren en dacht ik, oh die stem voor me bekend voor. Dat is voor radio maakt. Leuke serie. In The Newsroom, linkje daarna staat op mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. En dan heb je nog een film? Ja. God bless America. En uh, waarom deze film? Dus heeft het heeft namelijk ook met televisie te maken. Um, het is eigenlijk een beetje een soort aanklacht over, over alle programma's... die er zijn op, op uh, vooral de Amerikaanse televisies. Dus programma's als uh, uh, uh, uh, Super Sweet 16, weet je wel? Van die verwende mm. kinderen die dan uh, niet tevreden zijn... met uh, de kleur auto die ze krijgen. Dat ze überhaupt een auto krijgen, komt... Uh, en dat dat al heel wat is, komt niet in en op. Um, American Idol, dat soort, weet je? De, een beetje de verheerlijking van, van mensen die eigenlijk niks kunnen. Ja. Um, en het uh, uh, is nog een, een bloederig film. Er worden veel mensen in dood geschoten. Oh. Maar dat maakt hem juist wel weer heel erg grappig. Laten ja. ik, zo zeggen, in de eerste, ik zeg even, in de eerste minuut wordt er al een baby met een shotgun uh, oh. uit elkaar geschoten. Nou, maar ja dit, zeg, ah, maar dat blijkt een droom te zijn. Dus oh. daar kun je gewoon doorheen. Dat is, uh, maar is, uh, ik vind het een briljante film. God Bless America. Maar je lacht erbij. Is het dan een comedy, of is ja, het is een... een comedy? Ja, het is wel een comedy. Het is wel een, echt wel een diep, diep zwarte comedy. Okay. Maar daar hou ik altijd wel van. God Bless America, een linkje daarna. Is die al te downloaden? Ja, het ja. is Oké, okay, een linkje daarna staat ook op mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. Dankjewel Bart weer en tot volgende week. Tot volgende week. En nu ik het toch over Twitter had... Hashtag North Sea Jazz is trending topic. Emels Lee die komt daar morgen nog optreden. Of vandaag eigenlijk, pardon. Vandaag. Jenna de Monet staat er ook. En Liana Lahavas is ook op uh, North Sea Jazz is al een paar dagen bezig. En het schijnt echt fantastisch zijn. Ik lees op Twitter echt alleen maar goede reacties. Vanaf vrijdag is het daar bezig. Ook een festival. Sensation was afgelopen nacht. Dance festival is dat natuurlijk. En ik uh, vermoed zo dat er nog steeds veel mensen die zijn die aan het feesten zijn. Op dit moment. Het is leuk geweest. Of zoals Ed, Lois en River zegt, was weer een... Kijk we nog even naar de buienscan. Want voor de rest valt het eigenlijk een beetje tegen wat er uh, trending is op zitten. Ja, en de buienscan, dat is echt verschrikkelijk. Als je kijkt, dan uh, zie je dat er een enorme pluk met uh, donker... Blauwe wolken en van die rode vlekjes erin over het volledige zuiden van Nederland heen gaat. En die trekt dan zo over heel midden Nederland heen ook. En het komt echt ja, het is op dit moment is het nog in grote delen ook wel droog. Maar ja, dat gaat niet lang meer duren. Het wordt een graad of twintig vandaag ongeveer. Chanel Monet, ik had het er al over, staat vandaag dus op North Sea Jazz. En maakte één leuk plaatje ook met fun. We are young. En uh, die hoor je nu in 4-7.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 van, samen dus met uh, Janelle Monet En Van uh, staat waarschijnlijk niet op noord of Ze moeten meekomen, dat zou kunnen, maar dat vermoed ik van niet. Enorme dikke zomerhit is het We Are Young. Het EK is net voorbij, de Tour is al een weekje bezig... en de grote competitie moet nog gaan beginnen. De Olympische Spelen. En ook daar willen we bij 4-7 vette aandacht aan gaan geven. Natuurlijk, normaal gesproken is het logisch dat we Nederlandse deelnemers op de voet volgen. We draaien het een keertje om. We volgen namelijk sinds twee weken de ouders van zwemtalent Juri Verlinde op de voet. Hans en Marianne Verlinde. Marianne. Janne, nou, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In bed lig je nog, hè? Ja, inderdaad. Ja, gelijk <laughs> heb je, hoor. Het is, uh, het is nogal vroeg, iets na half zeven. Dus uh, gelijk heb je. Ja. Uh, afgelopen woensdag was een, uh, was een bijzonder moment. Want het was een, uh, ja, een soort um, teamoverdracht, was dat, geloof ik. Hè? Dat klopt, ja. ja wat wat ja. houdt dat precies in, die teamoverdracht? Nou, de, de, Normaal gesproken heb je dus de eigen bonden allemaal. Dus van de Zwembond en van de Hockeybond en weet ik wat allemaal. En die worden dan eigenlijk officieel overgedragen aan het noc NOS als vertegenwoordiging van het land. Dus zij worden dan de verantwoordelijke ook voor alle deelnemers. Ja. En ja, dat is dan een officieel moment, die overdracht. Ja, en dan staat Juri, jouw zoon, staat er dan als zwemmer. Ben je dan trots op hem, als je daar naar zit te kijken? Ja, natuurlijk. Want hoe heeft hij het gehad? Was het leuk? Ja, hij had het onwijs leuk gevonden. Het is natuurlijk ja, de eerste keer en het is een grote ervaring voor hem. En uh, ja, ze moesten dus al van tevoren daar zijn. En uh, ze kregen dus al de kleding moesten ze aantrekken en dan kom je al heel officieel binnen. En ja, dus net wat, wat Maurits Hendricks ook zei, het is toch maar een select groepje van Nederland wat hier aan kan deelnemen. Ja, ja, dat is natuurlijk wel ja, iets, een heel aparte ervaring. Ja, en ja, dat wordt je dan nog even extra duidelijk gemaakt. Van, uh, hey, uh, kijk eens hoe bijzonder het eigenlijk is uh, dat, je, ja, dat, je, ja. dat je hier naartoe mag en moet. Ja, <laughs> zeker. Ik weet nog wel, uh, twee weken geleden sprak ik voor het eerst met, uh, met jouw man Hans. Ja. En uh, die zei, nou eigenlijk voor mij valt het wel mee zo vroeg opstaan. Want uh, ja, ik moest hem toch altijd al wegbrengen, uh, s ochtends vroeg. Ja. Uh, Jury dan, hè, naar, uh, naar, naar het zwembad toe. Hoe was dat ja. voor jou om, uh, om, uh, om, een, om een kind op te laten groeien... die uh, eigenlijk alleen maar wilde zwemmen, zwemmen, zwemmen? Ja, goed, ik, ik denk dat, dat, dat, dat je daarmee meegroeit. Op een gegeven moment, uh, uh, ze beginnen met, met zwemmen. En het uh, blijkt dus dat ze veel talent hebben. En ja, en als ze meer talent krijgen, betekent dat ook dat ze meer gaan trainen. En je houdt rekening met het eten en, en ja, eigenlijk met alle dingetjes. En dat komt steeds meer ook bij dat ze verder weg moeten. Ja, ja en daar ga je gewoon eigenlijk mee mee. Je groeit, je groeit met je kind ja, mee. Je hebt eigenlijk geen tijd om erover na te denken van... Uh, hoe, hoe, hoe, hoe gaat het eigenlijk, maar het gaat, het gaat allemaal vanzelf eigenlijk. Ja, ja. ja, het gaat eigenlijk vanzelf door. En is het ja. dan prettig dat je dan op zo'n zo teamoverdracht... dan sta je daar, nou, er is een wel meer ouders zijn geweest... Dat, dat, dat je daar dan even een beetje kunt babbelen ook met... Uh, met, uh, met, met lotgenoot wil ik bijna zeggen. Nou ja, goed, ik bedoel wij als we naar toernooien toe gaan, dus ja. naar een EK of een WK of zo... dan de laatste jaren zijn we eigenlijk al constant hetzelfde groepje... Wat, uh, wat bij elkaar zit. Ja, en dan op zo'n dag zie je elkaar weer. En dat is natuurlijk geweldig, omdat je dan ook... Uh, met elkaar leuke momenten kunt delen... en droevige momenten. Ja, ja want je hebt ook heel veel teleurstelling natuurlijk... als, uh, als ouder, als van topsport. Ik, bedoel, uh, ik neem aan dat er vaker misschien wel teleurstelling is... dan, uh, dan enorme blijdschap. Ik denk dat het 50-50 is. Bij ja. de ene natuurlijk wat meer dan bij de ander. Maar uh, ja, het gebeurt natuurlijk ook wel... Eens dat, dat er grote verwachtingen zijn, zowel van de kinderen als van nou van de ouders ja, ik moet niet zeggen het is niet overdreven maar ja, ze staan natuurlijk hoog genoteerd en dan Hoop je ook dat ze ver komen. Mm -hmm. wil niet zeggen dat het altijd gebeurt. Ja, en als het dan niet gebeurt, ja, dan is het uh, ja, ook even een droevig moment natuurlijk. Ja. Uh, uh. Nou, jij, uh, jij spreekt Jurie vaker dan ik. Sterker nog, ik heb hem nog nooit gesproken. Uh, uh. <laughs> hoe, hoe, uh, hoe gaat het met hem? Heeft hij er al zin in? Is hij er klaar voor? Er komt nog een trainingsstage aan, geloof ik, een lead. En dan uh, gaat ja, het allemaal uh. beginnen. Hoe, hoe, hoe, hoe is de voorbereiding? Hoe, als je zo naar hem kijkt, denk je van, nou, die is er wel klaar voor? Ja, hij is toevallig uh, gisteren thuis geweest. Als laatste keer eigenlijk om gedachten te komen zeggen voordat hij naar Leeds toe gaat volgende week. Mm -hmm. En we hebben het heel erg gezellig gehad. En we zeiden nog tegen hem, jongen wat zie je er goed uit. Mm -hmm. Echt lekker, ja, hij zit lekker in zijn vel en ontspannen. En daardoor merk je eigenlijk dat het goed gaat. Want ja, vaak dan, als, als hij niet lekker in zijn vel zit, dan is hij gesloten en... Ja, op een gegeven moment merk je gewoon aan iemand... dat hij lekker in zijn vel zit, gewoon. Ja, ja. nou ja, dat is, ik kan me ook voorstellen dat dat ook... Ja, dat, dat had je bijvoorbeeld ook al bij de voetballers... wat betekent. EK. die zaten kennelijk niet lekker in hun vel. En dan komt er... Dan, dan, dan raken ze geen bal. En dat zal voor Jury ik kan ook wel zo zijn. Als hij niet lekker in zijn vel zit... dan, dan, dan gaan die slagen allemaal niet goed door het zwembad heen. Nee, nee, nee. Dan, uh, dan is die ja, als het ware noemen ze dat dan een beetje geblokkeerd. Mm -hmm. En ja, dat merk je gewoon op de een of andere manier. Is de manier van doen dat... dat ja, daar kan je je kind gewoon. Ik, dat kun je misschien heel moeilijk uitleggen. Maar daar ken je je kind natuurlijk goed genoeg voor om te zien dat, dat die wel of niet lekker in zijn vel zit. Ja. Donderdag 2 augustus. Dan uh, gaat het beginnen hè, voor, uh, voor Jury. Ja. 100 meter vlinderslag gaat hij dan doen. Ja. En dan hopen dat het allemaal heel spannend. ver gaat komen. <laughs> spannend, ja, spannend, spannend. We spreken elkaar vaker uh, weer uh, de komende weken, Marianne. Dankjewel. Prima, graag gedaan. En als je Jury spreekt, wens hem succes en doe hem de groeten. Ik zal het doen. Fijn, okay. Dankjewel. In Londen is er op dit moment veel aan de hand. Niet alleen de Olympische Spelen gaan daar bijna van start... maar ook de World Pride is bezig. Verslaggever Michiel is daar op dit moment aanwezig. Michiel Willems, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, um, ik ken uh, de Gay Pride... maar de World Pride vind ik dan iets, voor mij iets minder bekend. Maar is, wat, is, wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? Nou, de World Prize, denk ik, de hele wereld is welkom. En ze, ja, het is nu het einde van een lange nacht. En als je dan kijkt eerder vannacht naar allerlei barren en clubs, dan, uh, ja, dan klopt het ook wel. De hele wereld was hier, van stoere Braziliaanse mannen tot Chinese queens. En we waren allemaal uh, erbij, zeg maar. Ja, en het principe is, uh, is eigenlijk hetzelfde, hè. Homo's, lesbo's, hetero's, maakt het ook niet uit. Iedereen is gelijk, iedereen op één hoop en feest vieren. Zo lesbo's. Dit jaar is ook van, uh, als je van minderheden bent, of je bent gehandicapt, of je bent invalide, of je voelt je, je bent wat dikker of dunner, of je bent uh, wat dan ook. Iedereen was het idee van, die zich uh, ja, trots mag voelen over zichzelf, die is welkom hier. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij ook al even een kijkje hebt genomen. Hoe, hoe is de sfeer? Ja, heel leuk, absoluut. Ik bedoel, het is al de hele week bezig, er gebeurt echt een hele hoop. Van uh, toneelstukken tot stand-up com comedy. Van um, nou, tentoonstellingen tot gala-diners En van charityveilingen tot themafeestjes. En van wilde afterparties tot high tea. En uh, de stad werd echt in de kleuren van de regenboog... van het symbool van de van, uh, gay community gezet afgelopen donderdag. Toen werd hier het grootste gebouw van Europa geopend, de Shard. En uh, heel toepasselijk, er was een lasershow nou, en allerlei regenboog... Uh, uh, kleuren. Dus toen zei de gay community ook, kijk hoe trots we zijn. We gaan letterlijk tot in de wolken, weet je wel. Weer over de moon. Ja, ja, ja. Toch is er wel, ja, er zijn wel wat problemen rondom die World Pride. Zo waren er wat geldproblemen, waardoor bijvoorbeeld die, die, de, de, de, de, de optocht met praalwagens en zo, ja, die moesten ineens zonder praalwagens. W hoe kan dat? Wat, is, wat was er aan de hand? Nou, ja, het is toch hier een beetje, Engeland is aan de zuinige uh, economische crisis en uh, ja, er is niet zo heel veel geld. En hier gaat ook veel meer geld nu naar de Olympische Spelen en naar alle andere events. En um, heel veel overheidsinstanties hebben je ook gezegd van nou, als jullie zo trots zijn, als jullie zo pride zijn, betaal het dan ook maar een beetje zelf. En daar kwam toen heel veel kritiek op. En toen werd er gezegd van, ja, uh, die World Pride Conferentie bijvoorbeeld, als je die wilt bijwonen, is 150 pond. Hm. Dus... Uh, dat was alleen voor de rijken allemaal. Zeg <laughs> ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het nogal. Het is een dure periode natuurlijk hè, van Londen met, met de koningin, die jarig was. Die nogal een, een flink verjaardagsfeestje had. Olympische Spelen. Dit komt daar dan ook nog bij. Dus het geld is misschien gewoon op. Ja, je moet er echt even een apart budget bij houden voor de feestjes, want Wimbledon is aan de hand. Oh ja, heb uh, ook de nog. De Eurocup is ook afgelopen, straks je naar de Olympische Spelen. Maar als je nu even krap bij kast zit, is heb je echt de verkeerde zomer uitgekozen. <laughs> ja. Uh, je je noemt het al, de Olympische Spelen komen er ook aan. Het duurt nog een week of drie ongeveer en dan gaat het daar helemaal los. Voel je het al een beetje? Is die Olympische sfeer in Londen, is die er al? Ja, zeker. Overal of je nou in de tube zit, hè, de metro hier, of op een bus, of je zet de televisie aan, of je loopt een winkel in, overal hebben ze nu olympische acties, olympische posters, olympische promo-girls op straat, die allerlei dingen uh, uitdelen, waar je ergens naartoe gaat. Uh, dan word je weer, is er wel een olympisch tintje aan alles. Dus ja, ja, je merkt het ontzettend. Op de weg bijvoorbeeld nu ook heb je Olympic lanes nu. <laughs> waar straks de atleten voorrang krijgen op al het gewone verkeer. Oh. Uh, ze verwachten 7 miljoen mensen uh, deze zomer. En uh, ja, het, wordt dus, het wordt dus lekker druk al een paar weken. En de stad bereidt zich er echt op voor Ja, als jij eerlijk bent. Hè? Verheug jij je ook al een beetje op het moment dat al deze poe en al die hectiek verjaardagsfeesten, World Pride, Olympische Spelen, Wimbledon... dat alles even gewoon weg is en dat, dat Londen gewoon weer Londen is... zoals jij het kent en jij het gewend bent. Gewoon even weer rustig. Nou ja, Londen is nooit rustig. <laughs> nee, bedoel, dat is waar. Uh, het maakt niet uit welke... Dag of moment van jaar hier rondloopt. Er zijn altijd toeristen. Het is altijd leuk om die beweging te zien, weet je wel? Kerst heb je altijd de oudere stellen. Dan barst het hier van de oudere paren. die romantische weekenden in Londen zitten. In het voorjaar, in het voorjaar zie ik altijd massa schoolklassen uit Nederland. Hè? Met de geschiedenisleraar. Of oh, yeah, met yeah. de. Dan heb je die schoolreisjes. En nu in de zomer komt echt alles bij elkaar. En ook dit weekend de World Pride. is toch wel aardig. Want dan liep ik gisteren op de Velker Square. Waar dan uh, het hoofdstage uh, was. Zeg maar met alle artiesten. En dan zie je dus hele gillende Duitse lesbiennes. Pal naast hele vrome Pakistaanse islamitische <laughs> mensen. Dus uh, ja, de verschillen zijn enorm. En dat maakt Londen juist ook wel heel leuk. Het is de zomer van Londen, dat is al duidelijk. Michiel Willems, dankjewel. En nog een, uh, nog een mooie zomer. ga Zometeen gaan we praten over de Tour de France. Het is toch een teleurstelling, of Gevallen, slecht in de bergen. Het het allemaal niet over, maar zometeen gaan we erover praten met uh, Leon. Vrijdagmiddag in het Vondelpark, november en nacht. Vlak bij de vijver zit een man Herman en Herman is het zaal. Heeft een kutjaar verhaal. Een man met alles wat je hebben kan. Vrouw, kind, huis, auto, baan. Zo'n baan, zo'n pa zo'n pa. Pa. Pa. Maar Herman wilde het ooit anders. En denkt daar nu al maanden aan. Hij denkt aan wat hij wou. En denkt, ik was te laat. Hij denkt, dus dit het nou? Herman denkt zichzelf weer het graal. Was het niet gister dat ik kwam hier? Pas 18 jaar jong. Zou ik niet feesten, zuid dat ik niet doen, maar ik ooit zo. Maar reizen kan niet meer. Dan had hij mooi gedacht. Ja, reizen terug naar huis, want Vijverin, en zingt weer al toch maar lang geen achttien meer en het helden voorbij. Maar als ik nu niet ga, dan is voor goed een droom voorbij. En niet pijn doen, vergeef me mijn gemis, Maar alles gaat verkeerd en beetje.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 Want hij gaat strak gekleed in een kist van gevoed vuurhout. Als het vuur gedoofd is, als het vuur gedoofd is, als het vuur gedoofd is, dan ben En als het vuur gedoofd is, hier op Radio 147, het regent in heel Nederland bijna, Raadje of 20 vandaag, en dan is het eigenlijk maar één ding wat je kan doen, en dat is een beetje voor de tv hangen en kijken naar de Tour de France, en ja, daar is het vuur misschien ook al gedoofd inmiddels. Leon Guijer is van het iskoers.nl. Leon, goedemorgen. Even kijken, Leon, goedemorgen. Ja, het vuur gedoofd is er? Ja, is het vuur gedoofd al, ja. Wel, mee ja. beginnen. Ja, bij mij, ja, nee, joh, het moet toch beginnen. Laten we maar in het midden beginnen. Want het, het begon eigenlijk allemaal hartstikke goed, hè? Nee, laten we toch aan het begin beginnen. Het, het is toch makkelijker. Het begon eigenlijk allemaal hartstikke goed. Het was een week met, uh, waarin geen enkele Nederlander. Ik, ik kijk alleen naar de Nederlanders. Waar geen enkele Nederlander tijd verloor. Uh, iedereen hing, hing, hing er goed bij. Er werd uh, soms wel eens een keertje gevallen, maar niet heel erg. Het, alles ging goed eigenlijk, toch? Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik had hetzelfde gevoel uh, na een dag of vijf, zes. Ik denk, nou, dit, dit, dit gaat er goed uh, uitzien. Nederlanders zaten er inderdaad goed bij. En, en nou ja, tot die massale valpartij uh, stonden we bij zijn op groen. Klopt. Ja, ja, ja, en toen ging het mis. Inderdaad, echt flink mis ook. Want dit was wel echt een, een valpartij waar Wout Poels bijvoorbeeld een, een, een gescheurde nier, gescheurde mild, gekneusde longen, uh, ja. gebroken ribben. Dat is toch, die jongen is niet meer geblesseerd, die is gewoon nee, zwaar gewond. Nee, dat klopt. Ik geloof dat de arts gisteren ook zei dat dit verwondingen waren die je normaal gesproken alleen ziet bij een zware aanrijding. Ja. Met een auto bedoelt ja. hij uh, Dus ja, dat, dat geeft aan hoe, uh, hoe heftig het was. en Ik kan me eerlijk gezegd in, in mijn Tour de France geschiedenis niet herinneren dat, dat ik zo'n massale valpartijen misschien, gezien, waar, waar ook zoveel mensen tegelijk bij betrokken waren. Ja, nu is het dan meteen een vraag, en die kan ik wel aan jou stellen eigenlijk. Uh, er gaat dan een discussie los natuurlijk, hè, over, over hoe veilig het is eigenlijk, het ja. wielrennen. Is, is, is wielrennen niet te gevaarlijk, met 190 man in zo'n zo peloton en dan 70 kilometer per uur? Ja, het is te gevaarlijk, dat denk ik ook. Maar dat is het al jaren. Uh, het valt alleen meer op, denk ik, de afgelopen twee, drie jaar. Hm. Uh, en uh, het is ook wel verklaarbaar hoor, ik bedoel, al die, die ploegleiders die, die, die tetteren natuurlijk in die oortjes van die renners. Van, uh, je moet vooraan zitten, want uh, er komt straks een, uh, een heuveltje en een scherpe bocht naar rechts en een smal pad en weet ik veel wat. Ja. Dus al die renners die, die luisteren natuurlijk braaf naar hun ploegleiding, die fietsen naar voren. Maar ja, dat, dat doen die 180 renners tegelijk. Uh, dus ja, da, da, daar gebeurt iets. En, en, en iedereen is zo gefocust op dat vooraan zitten en, en is zo nerveus. Ja, dat zou je eigenlijk beter kunnen zeggen van gewoon lekker ophouden met die communicatiemiddelen? Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar een beetje tweeslachtig over ben. Want aan de ene kant kan het ook wel weer uh, een, een manier zijn om gevaar te voorkomen. Hè, om, om te waarschuwen van let op, er gebeurt iets. Aan de andere kant zie je ook inderdaad dit soort uh, ellende. Uh, ik, ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit, maar dat er iets moet gebeuren, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Ja, ja, precies, want dit is toch wel ja, verschrikkelijk natuurlijk. En daarnaast komt daar nog bij, dat is bedoel, voor de Tour belangrijk, in, in menselijk opzicht iets minder belangrijk. Maar het is toch, we hebben het over de Tour en dan is het wel belangrijk dat er gewoon heel veel tijdverlies is voor, uh, voor grote kanshebbers. Niet alleen Nederlanders, ja. maar ook, uh, ook, nou, Hesjedal is ook weg trouwens. Ja, ja. Uh, Valverde heeft geloof ik flink wat tijd verloren. En uh, voor ja. ons belangrijk Mollema en Geesink. Ja, nee, precies, precies wat je zegt. Kijk, en nu valt het inderdaad wat meer op omdat er twee belangrijke Nederlanders of drie eigenlijk bij betrokken zijn. Uh, maar het, het is wel van alle tijden. Het, ik, ik denk dat, dat het punt is dat, dat iedereen die nu tv kijkt... die heeft het gevoel van uh, op deze manier wint niet per se de beste... Mm. maar wint misschien wel de meest gelukkige. Ja. En, en daar moeten we een beetje vanaf zien, uh, zien te raken. Ja. Uh, uh, hoe keek jij naar die valpartij? En toen jij wist dat Geesink en Mollema en... Uh, wie is dat nog? Kruiswijk, Kruiswijk, Kruiswijk erbij oh. staat. Ja. Dacht je dan van nee, daar gaat hij, daar gaat, daar gaat ja. mijn toer? Nou ja, dat, dat niet helemaal, want ik, ik kijk niet alleen voor de Nederlanders... hoewel ik net zo chauvinistisch ben als jij, denk ik. Maar ik, ik zat, ik, ik, het eerste bericht dat ik zag was via Twitter... dat uh, Puls abandon. ik denk, oh shit, ligt hij er weer uit. Nou, dit is al een hele erge valpartij. Yeah. En nou ja, toen, toen was eigenlijk al duidelijk van, uh, dit is zo'n slagveld. Hier liggen vast wel meer belangrijke mensen tussen. Maar uh, wat je dan natuurlijk niet kan voorspellen is dat het ook meteen alle favoriete Nederlanders zijn... En, en ja, de, de Nederlandse ploegen zijn natuurlijk ook wel onevenredig hard getroffen door die valpartijers. Ja. Dus het lijkt wel of er een soort doem op die ploegen ligt. Ja, en is het dan ook, denk jij, de reden dat ze gisteren gewoon niet zo goed presteerden? Want die, ja, die ja. kwamen toch niet heel hard de berg op uiteindelijk, hè? Nee, dat lijkt me wel, want ik herinner me inderdaad dat er op Twitter een discussie ontstond... waar jij ook nog aan meedeed, van nou, dit is wel goed voor de Nederlanders... want nu kunnen ze vol voor de etappenwinst. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, ja dat, dat, dat zou inderdaad in theorie wel, wel waar zijn. Alleen ja, die jongens zijn gewoon heel hard gevallen. En ik denk dat je ook niet moet onderschatten wat het mentaal met je doet. Je gaat naar die Tour, je rijdt een hele goede eerste week en je denkt, nou, dit, dit wordt mijn Tour... Vervolgens lig je op de grond. En nou ja, dan, dan moet je toch eventjes omschakelen. Het wordt toch niet mijn tour. Hoe ja. ga ik dit aanpakken? Ja, precies. Want zo'n Geesink en Mollema... die wilden eigenlijk gewoon graag een heel goed klassement rijden. En als dat dan ja. die, je moet wel die teleurstelling... Uh, moet je, uh... Verwerken, eigenlijk. Verwerken, ja, exact. En, en die hebben dus echt, lichamelijk heb je problemen, maar mentaal moet je ook ergens overheen. Nou ja, goed, ik, ik zeg niet dat het niet kan hoor, want ik heb best wel hoop dat er in week 2 en week 3 iets gaat gebeuren met de Nederlanders, maar ze moeten wel even een drempel over. Ja. Zouden dus ze die drempel nu al over kunnen gaan? Want uh, er liggen nogal wat drempeltjes uh, in deze etappe die we vandaag gaan rijden. Volgens, ja. mij, volgens mij zeven drempels, hè? zeven kolletjes. Zeven ja. Exact, zeven kols, waarvan uh, de laatste eigenlijk uh, de, de meest heftig is. Daar gaan we Zwitserland in. Uh, ja, dit, dit is wel een etappe waar, waar eventueel uh, Nederlanders iets zouden kunnen gaan doen. Mm -hmm. En als ik een naam moet noemen, dan, uh, dan zeg ik Pieter Wening. oh ja? Ja, die, ja. die, die lag ook niet bij die, uh, bij die, ja. uh, bij die valpartij toch of uh, Hij heeft wel tijd verloren, maar hij zegt zelf dat hij uh, zo'n beetje de enige Nederlander is die niet gevallen is. <laughs> <laughs> dus ik, en ik verwacht veel van hem. In de, in de afgelopen Dauphiné, een paar weken geleden, was hij heel goed. En, uh, nou, die vorm die heeft hij volgens mij nog, dus yeah. dat zou maar zo kunnen vandaag. Maar het zou toch zo mooi zijn, hè? want het, we zitten een beetje in zo'n sportzomer waar gewoon nog geen Nederlands succes is geweest. En het zou toch zo mooi zijn oh. als er een keer een wielrenner is... die gewoon lekker een etappe gaat pakken sinds, uh, ja. sinds jaren weer. Nou, de Belgen zeiden het laatst heel mooi op tv. Die zeiden van de Nederlanders zijn een beetje verleerd om te winnen. En volgens mij is dat inderdaad wel een, een goede analyse. Daar lijkt het inderdaad wel op, inderdaad. Nou, heel kort nog even, Leon. Doping, Armstrong en dat ja. hele ding. Ja, het, is toch echt, het, is, het is niet leuk om te lezen allemaal, hè? het hele verhaal. Uh... Het, het is niet leuk om te lezen, maar ik denk dat je wel geheel moet zijn. Hè? Iedereen weet in zijn achterhoofd wel dat je die Tour niet op een bruide boterham kunt rijden. Nou, in de jaren negentig was Epel was echt heel wijd verbreid in dat peloton. Uh, en dan moeten we ook heel reëel zijn. Als je kijkt naar de top 10 en je ziet dat bijvoorbeeld nummer 2 tot en met 7 al veroordeeld zijn of op een of andere manier aan doping gelinkt zijn, dan vermoed ik dat Armstrong er misschien toch ook van gesnoept heeft. Ja, dat kan bijna niet. Hè? Als het, uh, ja, dat kan bijna niet anders. Nou, we gaan het afwachten hoe dat gaat aflopen, dat zullen uh, dat We horen de komende weken slash maanden slash jaren. Dat is een discussie. Die eindigt nog niet zo. Volgende, volgende week weer even, uh, even bellen. Dat doen we. Heel goed. Spreken we elkaar dan weer en uh, hopen op een mooie tourweek de komende week. Er uh, komen wat bergetappen aan staan waar Nederlanders nog wel nog potten kunnen breken. En misschien nog wel Kenny van Hummel in de sprint. Dat zou ook nog wel <laughs> kunnen. Dat is wel heel leuk. <laughs> Precies. Dankjewel, Leon. Leon Gaarden van Hetiskoers.nl. En ja, tot zover 4-7 voor deze zondagochtend. Um, zometeen, dit is de zondag met Elsbet Guteke. Elsbet, goeiemorgen. Kijken of ik Elsbet erbij kan pakken. Elsbet, goeiemorgen. Nee. Nee, geen Elsbet. Nou ja, dat uh, komt zo meteen wel goed. Die zit in een andere studio zich uh, op te warmen voor Dit Is De Zondag. En uh, wie de gast is, dat hoor je zo meteen na zeven uur. Ik wens je nog een hele mooie zondag en geniet een beetje van het regenachtige weer. Nou, ja. B -M. Ik zei nog zo, geen bommetje! Geen bommetje!